11 uur. Het NOS Journaal. Door Meegens. In de IJ-tunnel in Amsterdam is een lijnbus achterop een andere lijnbus gebotst. Daarbij zijn vier gewonden gevallen. Drie van hen hadden nekklachten. De andere persoon is met uh, onbekend letsel uh, naar het ziekenhuis gebracht. Dus alle vier de personen zijn naar verschillende ziekenhuizen in de stad gebracht. De tunnel uh, is, is dicht geweest. Die is op dit moment uh, ook nog dicht... De laatste bus wordt momenteel weggesleept... en wij verwachten dat ongeveer over een half uur de weg weer vrijgegeven kan worden. De bus van het Amsterdamse vervoersbedrijf GVB was de tunnel bijna uit... toen een bus van vervoerder EBS van achterop hem inreed. De rebellen in Congo trekken zich niets aan van de VN. De Veiligheidsraad heeft sancties opgelegd aan de leiders van de rebellen... die gisteren de stad Goma innamen. Maar in een eerste reactie op die sancties lieten de rebellen weten dat ze doorgaan met wat zij noemen de bevrijding van Congo. We maken ons op om Bukavu en de hoofdstad Kinshasa te veroveren, zo staat in een verklaring van de opstandelingen. De VN-veiligheidsraad had juist geëist dat ze de wapens neer zouden leggen. Inmiddels zijn er in Congo tienduizenden mensen op de vlucht geslagen voor het geweld. Chelsea heeft trainer Roberto Di Matteo ontslagen. Bestuur houdt de Italiaan verantwoordelijk... voor de magere resultaten van de afgelopen tijd. Gisteren ging Chelsea in de Champions League... met 3-0 onderuit bij Juventus. Waardoor de ploeg moet vrezen voor uitschakeling. Volgens Chelsea is verandering noodzakelijk... om de club in de juiste richting te houden. Op korte termijn wordt de opvolger van Di Matteo bekendgemaakt. Zuid-Korea heeft weer verlies gedraaid met de Formule 1. Dit jaar was er voor de organisatie van de Grand Prix... een tekort van 28 miljoen euro... Dat is wel wat minder dan vorig jaar. En een stuk minder dan het verlies van bijna 40 miljoen in 2010. Toen de Zuid-Koreaanse Grand Prix voor het eerst werd verreden. Het circuit in het zuiden van het land heeft een contract voor zeven jaar met de Formule 1. De organisatie denkt dat er op den duur winst kan worden gemaakt. Verder wordt gewezen op het grote belang van de Grand Prix voor de Zuid-Koreaanse auto-industrie. Het weer vrij veel bewolking. In de loop van de middag gaat het vanuit het zuidwesten regenen...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 Geef op Guido 5057. Vara, Radio 1, de gids.fm met Felix Murdochs. Goedemorgen, ik ga het hebben over hoge bonussen bij banken die zijn al jaren omstreden. Bankiers die ze ontvangen noemen we graaiers. En bonussen zijn onethisch of leiden tot onethisch gedrag, is een veelgehoorde mening. Maar er is geen verband tussen bonussen en onethisch gedrag, zegt onderzoeker Raymond Zaal. Zometeen vertelt hij hoe het zit. De Europese week van de afvalvermindering is begonnen. Maar denkt de noodzaak tot minder verspilling wel door tot de restaurants? Uh, we hebben bijvoorbeeld de, natuurlijk, de standaard uh, sushi, uh, tonijn. We hebben allemaal verse vis. Uh, we hebben bijvoorbeeld ook de warme gerechten zoals de uh, zalmfilet, uh, de garnalen. Uh, mm. We hebben de biefstukblokjes. We hebben ja, bami, nasi. We hebben eigenlijk alles te bieden. Als je dit zo hoort en het groeiend aantal zaken ziet... dat dit all-you-can-eat-concept voert... dan zou je misschien denken dat er veel verspild wordt. Maar niets is minder waar, blijkt uit de reportage van Robert-Jan Boy. En Rotterdammers uit Somalië, Indonesië of Kaap Verdië hebben heimwee... naar een oude dag in hun land van herkomst. Waar je vanaf de veranda met mensen praat... en niet tegen dichte deuren aankijkt. Daarover gaat heimwee, de nieuwe voorstelling van het Rode Theater. Botte was erbij. Wilt u een voorproefje? Kan surf naar degids.fm. Het zou je maar gebeuren. Je komt in de WW... en krijgt van de uitkeringsinstantie de tip als zelfstandige te beginnen. Als starter. Tot nu toe is er niets aan de hand. Maar als je dan de belastingformulieren in moet vullen... word je verkeerd voorgelicht. Gevolg? Je wordt beschuldigd van fraude. Krijgt een strafblad en moet enorme boetes betalen. Dat is precies wat er met ongeveer 3000 ZZP'ers is gebeurd. Roland van der Krocht, voormalig beleidsmedewerker van FNV Zelfstandigen... en belangenbehartiger in deze zaak. Een goede morgen, meneer van der Koelhoek. Kort en wel, in dit geval zijn dus 3000 mensen verkeerd voorgelegd door het UWV. Waar ging het precies mis? Nou, het ging eigenlijk mis op het moment dat uh, ze een uitkering aanvroegen. Uh, die kregen ze dan ook. Ze kregen de tip om voor zichzelf te beginnen... En vervolgens gingen ze zelfstandige aftrek aanvragen. En dan was er een verschil tussen de zogenaamde indirecte uren. Ze hadden begrepen dat ze alleen de uren hoefden op te geven bij het UWV... waarvoor ze gewerkt hadden en betaald hadden gekregen. En wat zijn dan die indirecte uren? En die indirecte uur is administratie, reistijd, et cetera. Dus al die uren waar je niet voor betaalt bij scholing, uh, naar het UWV toe gaan bijvoorbeeld. En dat soort uren en, hebben ze wel opgegeven bij de belasting? En die hebben ze wel opgegeven bij de belasting. Uh, en uiteindelijk kwam er dus een verschil en uh, concludeerde de UWV. U heeft fraude gepleegd. Nou gaat het uh, om gevallen van voor 2008. Het is ja. een langlopende zaak de halve, Maar zou zoiets nog kunnen gebeuren tegenwoordig? Nou, voor, voor ZZP'ers niet. Want uh, ze hebben de wet dusdanig gewijzigd dat eigenlijk het UWV er nu helemaal niets meer mee te maken heeft. Uh, en ook willen hebben, denk ik. Uh, maar voor andere uitkeringsgevechten zou dat wel kunnen. Uh, want er worden steeds meer be bestandsvergelijkingen gedaan. Die mogelijkheden zijn ook steeds groter. En ja, je komt dus af en toe in bestanden terecht waar waarbij het uitkeringspercentage dus veel hoger is. En wij zouden heel graag willen dat, dat de wet daarop aangepast wordt. Dat er een soort uh, alarmbel gaat rinkelen als dat, uitkerings, of als dat fraudepercentage te hoog is. Ja, zijn die startersregelingen dus uh, veranderd sinds deze zaak? Dat zegt u, maar nog altijd worden door uh, het UVW mensen aangeraden als ZZP aan de slag te gaan. Is dat wel zo verstandig in deze moderne tijd? Nou ja, uh, als we alles lezen over ZZP's, dan, uh, dan is het antwoord soms nee. Uh, kijk, ik denk dat mensen een hele goede afweging moeten maken. Wij zijn als FVV niet heel gelukkig met de wet die nu ligt. Dat, uh, dat, dat mogen duidelijk zijn. En ja, de economische omstandigheden zijn dusdanig dat, uh, dat het wel oppassen geblazen is. Want we horen wel dat mensen niet kunnen overzien hoe weinig ze dan gaan verdienen, bijvoorbeeld in de bouw. Nou ja, die, die, die, uh, die salarissen die zijn dramatisch gedaald natuurlijk. Uh, ik lees ook dat, dat heel veel mensen ook wel spijt hebben dat ze ooit die stap hebben gezet. Dat mensen ook wel weer naast proberen om uh, ergens in dienst te komen. Maar ja, dat, uh, dat is uh, geen sinecure. En stel je bent starter en dan mislukt het, dan wil je een uitkering aanvragen. Dat lukt dan niet als ZZP'er natuurlijk. Nee, dat klopt. Dan val je in de bijstand. En dat is ook, ja, dan val je eigenlijk direct uh, uh, in de bijstand. Maar goed, en dan zit je dan natuurlijk weer met allerlei vermogenstoetsen. Dus uh, het, het leed is groot. Zijn er meer zaken waar de beginnende ZZP'ers makkelijk overheen kijken? Waardoor ze snel in de problemen raken? Uh, uh, het, het, het gemak waarmee je, waarmee je denkt voor jezelf te kunnen beginnen. Kijk, vaak begint het met uh, je hebt een opdracht of een aantal opdrachten. Maar je moet natuurlijk verder kijken dan, uh, dan, waar je nu, uh, dan waar je nu staat. Ze moeten zich eigenlijk goed laten adviseren. En het UEV deed dat vroeger, dat deden ze dus niet goed. Nou, in, in dit geval is dat niet goed gegaan, nee. Nee, want even terug naar die zaak, die uh, 2300 ZZP'ers. Uh, deze week gaat het parlement zich voor de veertiende keer over die zaak buigen. Er zijn er 2300 die zich hebben aangemeld dat ze problemen hebben gehad uh, met deze affaire. Wat kan dat parlement doen en wat moet het parlement doen? Nou, het, het parlement moet de minister uh, ertoe bewegen om, uh, om in ieder geval uh, die mensen excuses aan te bieden voor, voor wat ze allemaal is overkomen. Zeker degene die in het gelijk zijn gesteld inmiddels. Gelukkig is dat 80 procent. Dus uh, uh, dat is belangrijk. Een, een kleine compensatie zou ook uh, uh, niet misstaan. Maar wat belangrijk is, is uh, dat de minister gaat uitzoeken hoe die mensen die nu een strafblad hebben en dus onschuldig zijn hoe die mensen uiteindelijk uh, hun gelijk kunnen krijgen. Want die mensen hebben allemaal een strafblad gekregen... omdat ze volgens de Belastingdienst fraude hebben gepleegd? Nou, niet allemaal. De mensen waarvan met grote bedragen Die zijn naar het Openbaar Ministerie uh, verzonden... en die hebben daar uiteindelijk het horen gekregen van de rechter... van nou, u heeft gefraudeerd, u moet een taakstraf uitzitten... of uh, een flinke boete betalen. Ze hebben aan de ene kant gelijk gekregen... en aan de andere kant het strafrecht heeft ze veroordeeld... en daardoor hebben ze een strafblad. Ja. Dank u wel, Ronald van der Krocht. Ik ben benieuwd wat de Tweede Kamer eraan gaat doen. Hij is voormalig beleidsmedewerker voor FNV-zelfstandigen... en belangenbehartiger in deze zaak. De Gids. Mensen na laten denken over verspilling. Dat is het doel van de zogeheten Europese Week van de Afvalpreventie. Klinkt leuk, maar ooit gedacht dat u na het prikken van een vorkje in een restaurant, een verspillingsboete zou kunnen krijgen. In de all-you-can-eat restaurants gebeurt het en ze worden steeds populairder. Verslaggever Robert-Jan Boy krijgt uitleg over het concept in een gelegenheid in Hoofddorp. We hebben zeg maar verschillende uh, gerechten, zoals sushi, warme gerechten, uh, we hebben salades. Dit is meneer Liu van restaurant Itoshi. Ja, ik ben de meneer Liu. Ja, nu dan zeg ik even wat tussendoor, meneer Liu. Voor de luisteraars. Oké. Okay. Ja. <laughs> nou, ik zal even verder gaan met mijn verhaal. Ja. Uh, het is eigenlijk onbeperkt eten. Uh, we hebben verschillende gerechten, zoals zij. En uh, we werken met een menukaart en een turflijst. En de klanten mogen zelf bepalen uh, wat ze willen kiezen. Ja, we zijn druk bezig met die keus aan uh, een van de tafeltjes in de fris ingerichte zaak. Met de rode banken met de zwarte vloer. Ja, ik zal. En een beetje frisse uitstraling. En we kijken naar uh, 100, uh, waar, 108 gerechten. Het gaat van Unaki tot uh, de Boedarol tot uh, de Ebiyaki en de Sake teriyaki. En tegelijkertijd moeten we ook een formuliertje invullen in het kader van het All You Can Eat Concept. Met vijf vijf rondes, uh, meneer Liu. Nou, uh, vijf rondes. Uh, we beginnen ja. met een, uh, vijf rondes. Maar mocht u zeg maar meer willen, ja, dan ja. mag u gewoon verder gaan met de rondes. mag u meer invullen. Wat moet je invullen in de eerste ronde? Hoeveel mag je invullen in de eerste ronde? Ja. Per persoon mag er vijf porties uh, ingevuld ja. worden. Per persoon. Ja. Ja. Uh, dus uh, als we met z'n tweeën zitten, dan mogen we dus zeg maar, tien porties bestellen. En dat geldt ook weer. Heb je het op? En dan kom je weer bij de tweede ronde terug? Pre Precies. Uh, we hebben wel als, uh, uh, één regel. Is dat uh, zeg maar, uh, uh, als eten overblijft, ja, dan wordt een spreken voor wat er over is. Uh, dat is zeg maar niet uh, bedoeld om uh, ja, een slaatje uit te slaan. Het is meer van, uh, oh. dus dat we mensen ontmoedigen om eten te verspillen. Dat het niet verspild wordt. Ja, dat lees ik hier ook op de menukaart. Wij ontmoedigen het verspillen van eten. Restanten, restanten als vooral van overbestellingen worden in rekening gebracht. Nou, kijk. Dus als je je bord niet leeg eet, krijg je eigenlijk een, een boete. Sushi 1 euro per stuk, warme gerechten 2 euro per gerecht staat hier. Juist. Yes. Nou, wij zijn niet zo streng van dat als er iets overblijft... dat we gelijk kosten in rekening ja. brengen. Uh, wij leggen altijd onze klanten uit dus dat uh, we ontmoedigen het verspillen van het eten. Ja. Want uh, ja. ik heb liever dat eten opgegeten wordt... Ja. Ja, dan dat we het weg moeten gooien. Wat kost het eigenlijk? Uh, nou, de kosten voor uh, All You Can Eat menu... dat is dan 22,80 euro per persoon. Ja, en dan kunt u onbeperkt, uit, uh, onbeperkt eten. Weet u wat? In ronde 1 neem ik de Saki Tiriaki, de chukune, de Yaki Tori, de Ushuyaki en de Buddha Roll. Of ga ik zo te ver? Nee hoor, helemaal niet. Uh, zal we gewoon gelijk invullen. Dan, uh, Kijk, bij deze dames zie ik al wat loempia's op tafel staan. En twee uh, hamburgerachtige schijfjes. Ja, of wat het ook zijn, hè? Okay. Ja. Hoe bevalt het concept? Ja, prima. Heerlijk. Lekker. Mo moest u niet aan wennen hè? aan het invullen van de formulieren en zo? En... Nee, nee. Het is niet uh, ongewoon eigenlijk voor ons. En nee. heeft wel eens wat laten liggen. Dat is eigenlijk iets niet opgegeten. Nee, want dat mag niet, hè? Nee, dat bedoel dat ik. Dat mag niet. Nee, dat, is, dat doen we niet. Vindt u er verder van? Ik vind dat goed, want anders gaan mensen toch te veel bestellen dan ze op kunnen. Mm -hmm. En wordt er veel weggesmeten. Het is een hele andere restaurantbeleving dan pakweg tien jaar geleden, natuurlijk. Hè? Ja, maar ik denk dat het ook in de tijdsgeest goed past. Mensen hebben misschien toch minder te besteden aan restaurantbezoeken, Dus dan is dit een prima alternatief. Lekker te kunnen eten en ervan te genieten, toch iets apart. Maar tegelijkertijd, als je daar liggen, dan, dan, dan ja, moet je verspillingskosten betalen. Ja, maar dat is ook logisch. Ja, dat je niet inderdaad wat uh, Annal al zei, uh, te veel bestelt uh, en dat alles wordt uh, weggegooid. Dat je wel rekening daarmee houdt. En dat is een goed concept, denk ik. Ja, dat begrijp ik niet. Dat heb ik er nooit bij gemaakt. Als ik eten... Uh, ik heb ze vaak uh, eten laten staan. Als het eten niet naar mijn zin is bijvoorbeeld, dat gebeurt ook wel eens... dan laat ik het oosten aan. Ik heb het een keer in een visrestaurant gered. Dat was niet tevreden. Ja, kennelijk is nog niet iedereen toe aan het uh, All You Can Eat concept... hier op het Waterlooplein. Hartje Amsterdam. Ja, dus Sommige mensen zijn trendsetters, andere mensen zijn trendvolgers. Dat Hilde, Hilde Roothart is dit. De mensen die als eerste vernieuwingen aannemen, dat zijn trendsetters. Dat zijn uh, early adapters, zoals we dat noemen. Hilde Roodhart weet alles van de tijdgeest. Ja, en prikt hier het dwars doorheen door die mannen. He? Nou ja. Wat zegt het All You Can Eat concept over deze maatschappij? In de hele voedselketen wordt er ongeveer een derde deel wordt verspild. Wordt niet gebruikt voor eten. Maar hier als je je bordje dus niet opeet, om op het heel grof weg te stellen natuurlijk... dan kun je met de zogeheten verspillingskosten geconfronteerd worden. Ja, dan kun je, dat is toch wel iets nieuws, toch? Dan kun je je overconsumptie afkopen. Dan kun je ja. je schuld betalen op die manier. Tien jaar ja. geleden was het ondenkbaar. Ja, omdat we toen dachten dat uh, de bomen tot in de hemel zouden groeien. En dat er geen einde zou zijn aan uh, onze rijkdom en onze welvaart. En nu hebben we gemerkt dat de graai ons uh, ook in de afgrond kan storten. Maar dan krijg je correctie in het restaurant. Het kan in het restaurant beginnen, maar het kan in je hele verdere leven weer terugkomen. Ga door. Uh, want het kan je geld besparen uiteindelijk en het kan ons allemaal geld besparen, ook in maatschappelijke ja. zin. Uh, en op milieutechnische uh, wijze kan het ons allemaal iets opleveren. En tegelijkertijd is er dat onbeperkte wat eraan zit? Ja, maar je wordt er meteen wel van bewust dat die, beperking, dat die onbeperking wel een uh, prijs heeft. Als je te veel bestelt, dan moet je daar direct uh, ook de kosten van betalen. Dus uh, het is een grappig spel met uh, schaarste en overvloed, toch? Waar gaat dat heen? Ik denk dat we nu zitten in een overgangsperiode waarin we afscheid moeten nemen van de consumptiemaatschappij en of er wel onze welvaartsstaat. En meer ons moeten richten op immateriële waarden als gezondheid, leefbaarheid, zorg voor elkaar, zorg voor de maatschappij, voor het milieu, voor de aarde. En daar is dit een voorbeeld en een teken van. Wat een filosofie, zeg. Ja, Aan de, ah, de hand van een sushi. De Trends zeggen iets over de tijd waarin we leven. En het zegt ons ook iets over ons eigen gedrag. En de maatschappij die we met z'n allen creëren. En daar maken alle kleine delen... En maken daar ja, maken er deel van uit. Trendwatcher Hilde roodhart over het verwelzeggen tegen de consumptiemaatschappij. En dat gebeurt dus in de all-you-can-eat restaurants. Overigens, Robert-Jan Boy was dus zowel in Amsterdam op het Waterlooplein als in Hoofddorp. Hij is nu weer terug in Hoofddorp en zit daar in het restaurant nog zijn boeddha-rol op te eten. Light my fire. The Doors. Heel benieuwd welke versie wij draaien, want er zijn er nogal wat van. Een hele lange van 7 minuten 4 en één korte van 3 minuten zoveel geloof ik. You know that it would be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 I would be alive If I was to say to you Girl, we couldn't Logisch de korte versie, 3 minuten en 1 seconde. Ja, de single-versie had je ook nog een radioversie die duurde 4 minuten en 40 seconden. En dan had je de LP natuurlijk, daarop duurde die 7 minuten en 6 seconden. Prachtig nummer, blijft het er altijd. En volgens mij jankte deze een beetje. Je lag dat, dat spindeltje, dat, dat dingetje in het midden niet helemaal goed recht. Waardoor die... Maar het kan ook zijn dat ik door de, de loop van de jaren heen een ander geheugen heb gekregen. Dat kan natuurlijk wel. Ook... Nou, nou, nou, nou, nou, die... Gids .fm. Belangrijkste oorzaak voor het instorten van de banken was het bonusbeleid voor het personeel. En die bonus is weer helemaal terug. ING bijvoorbeeld verwacht zo'n half miljard uit te keren over 2010. Kortom, stelling 1, zonder bonus lopen je beste mensen weg. Dat is niet waar. De overheid heeft als gevolg van de bankencrisis een aantal banken moeten redden. Waaronder ING, ABN AMRO en Fortis. En de leden van de raad van bestuur mochten bij die banken geen bonus meer krijgen. En van al die raden van bestuur is er niemand vertrokken. Dus die stelling is onjuist. Een fragment uit Nieuwsuur van 7 maart 2011. De bonuscultuur wordt nog altijd gezien als de oorzaak van de bankencrisis. Maar uit onderzoek van Raymond Zaal blijkt dat bonussen helemaal niet... tot onethisch gedrag leiden bij bankiers. Hij promoveert morgen aan de Nijrode Universiteit. Zit nu hier, Raymond Zaal. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Zaal, Er wordt uh, zoveel gezegd over de gevaren van hoge bonussen in de bankwereld. Dat is dus allemaal onzin? Nee, nee, nee, zo is het beslist niet. Dat kan beslist gevaren met zich meenemen. Maar de uitkomsten van mijn onderzoek laten eigenlijk zien. dat het denken over de effecten van bonus. toe aan is aan een belangrijke nuancering. Want die effecten zijn beperkter? Nou ja, waar ik naar gekeken heb in mijn onderzoek. is of effecten van de manier van belonen. waaronder bonussen, maar ook de manier waarop prestaties beoordeeld worden. en het belang van prestaties. dat daar geen rechtstreeks verband is. Uh, met het onethisch gedrag van mensen. Waar ik vooral in geïnteresseerd ben... is in het effect van dat soort uh, aspecten op het daadwerkelijk gedrag. En dat rechtstreekse verband uh, heb ik niet kunnen vinden. Maar heeft u ook onderzocht hoe bonussen kunnen leiden... tot het nemen van grote risico's? Nee, daarom zeg ik ook al. Uh, het gaat om een nuancering. Ik zeg niet dat uh, bonussen geen enkel probleem kunnen opleveren. Want het kan natuurlijk wel zo zijn dat die bonussen aanzetten... tot nou ja, onverantwoord gedrag, uh, misschien tot meer risico's... Uh, tot een zekere bedrijfsblindheid. Maar een rechtstreeks verband met uh, zuiver onethisch gedrag... dat is eigenlijk niet te vinden. Maar dat ene aspect heeft u dus niet onderzocht. Want daar ging het juist over in die bankencrisis natuurlijk. Hè? Dat er uh, ongelooflijk veel risico's werden genomen... door bankmensen die dachten... hé, hey, ik sleep die grote bonus binnen. Nou ja, ook dat is een eigenlijk wat versimpelde voorstelling van zaken... Um, veelal word, uh, worden grote problemen op het gebied van bonussen en uh, fraudezaken in de bankaire wereld... eenvoudigweg vertaald naar de bankiers in het algemeen. Um, en waar ik in mijn onderzoek naar heb gekeken, is of dat rechtvaardig is om te doen. Uh, juist gisteren, misschien hebben jullie dat uh, opgepikt... is een zekere Kweku Adoboli uh, veroordeeld in Engeland. Uh, die bekend staat als een van de grootste fraudeurs uh, uit Londen. En die heeft ervoor gezorgd dat de UBS-bank... een grote Europese bank, 1,7 miljard euro kwijt geraakt is. En inderdaad, dat was een persoon... met een uh, fors basissalaris, 250.000 euro... en een forse bonus. Uh, in de tijd dat hij nog niet fraudeerde... was dat al 620.000 euro. En veel mensen zeggen... kijk, door die bonus is die man misschien in de verleiding gebracht... om fraude uh, te gaan plegen, waardoor die bonus misschien nog wel veel groter zou kunnen zijn. En ik kan me daar ook wel wat bij voorstellen... waar het in dit soort onderzoek uh, om gaat, is om de vraag... of dat soort extreme situaties... Um, ook daadwerkelijk uh, te vinden zijn over de hele organisatie. Of je dat soort gedrag, wat in extreme situaties uh, breed uit in de krant komt, terug kunt vinden uh, over de hele hiërarchie. Dus ook of, bij of mensen. Of er in die cultuur van die organisatie echt zo'n beleid heerst, Zo min of meer verscholen. Ja, en of, of dat soort effecten, uh, dat uit de bocht vliegen in extreme zin door de hele organisatie te vinden zijn. En dat is niet het geval. Nee. Hoe komt het dan? Denkt u dat in dit geval bijvoorbeeld zo'n zo man op een ongelofelijke manier fraudeert? Ondanks het feit dat hij zoveel geld verdient standaard... en een flinke bonus pakt, als? Ja, ik kan het niet in het hoofd kijken van meneer Adoboli... maar ik kan me voorstellen dat hij uh, inderdaad misschien verblind is... Uh, geraakt door het geld. Maar ik denk dat een belangrijke factor, uh, waar niet zozeer naar gekeken wordt... Uh, vooral ook is... Dat hij waarschijnlijk in de gelegenheid is gekomen. dat hij slim genoeg was. om de uh, structuur. Uh, en, en de, de veiligheidsmaatregelen in zo'n bank. zodanig te omzeilen. Ja, dat hij daadwerkelijk. Uh, zich aan dit soort fraude kon. Uh, met, de, met dit soort fraude zich kon gaan bezighouden. De gelegenheid maakt de dief. en je moet er eigenlijk voor zorgen. dat alles in die hele organisatie. helder is, zeggen ze tegenwoordig. Hè, met een modern woord. Ja, en dat er de juiste. Uh, nou ja, checks en balances uh, zijn. En uh, wat ik dus ook veronderstel is uh, dat dat soort aspecten... het, het gelegenheid van geven tot onethisch gedrag... het hebben van checks en balances... dat dat ook belangrijke factoren zijn, uh, vele malen belangrijker... dan die beloningsstructuur aan zich... als het gaat om het terugdringen van onethisch gedrag. Was die bankencrisis aanleiding voor je onderzoek? Nee, eerlijk gezegd niet zozeer. De aanleiding van mijn onderzoek was dat ik uh, graag wilde weten... of uh, harde maatregelen, harde aspecten van de organisatie, structuur. En dan moet je denken aan uh, nou ja, het beloningsbeleid. Uh, de manier waarop mensen beslissingsbevoegdheden hebben. Dus hoe hoog ze in de organisatie zitten, wat ja, ze mogen doen? De, ja, de mate van, uh, van de invloed die ze hebben in hun eigen werk. Uh, of dat soort aspecten uh, meer invloed hadden dan de wat softere aspecten. Zoals nou ja, de cultuur van de organisatie, de manier waarop mensen met elkaar omgaan. Het gedrag van de leiding. En eigenlijk wilde ik die twee groepen van variabelen uh, vergelijken. Um, en ja, toen ben ik vanzelfsprekend op zoek gegaan naar bedrijven... die daarmee wilden werken. Die heb ik ook gevonden. En um, eigenlijk via een soort samenloop van omstandigheden... kreeg ik de gelegenheid om het bij een grote bank te doen. Wat erg aantrekkelijk is, want in zo'n grote bank heb je veel medewerkers... heb je veel uh, respons. En ik werk met uiterst complexe statistische modellen... Uh, en om die betrouwbaar en valide te maken, heb je dat uh, wel nodig. En welke bank is dat? Nou ja, ik heb met de bank afgesproken om daar uh, eigenlijk geen openheid van zaken uh, voor wat betreft de naam over te geven. Uh, niet omdat die bank daar geheimen over heeft. En uh, zeker al niet omdat die bank daar uh, iets in te verbergen heeft. Maar uh, ja, je moet het zo zien. Ik weet heel veel van uh, het hele palet aan oneetig gedrag binnen de organisatie. En uh, wanneer. Uh, nou duidelijk zou zijn in dat proefschrift uh, om welke bank dat gaat... dan loop je altijd het risico dat mensen met minder... Uh, nou ja, nobele uh, motieven met dat soort gegevens uh, aan de haal gaan. Maar die bank had veel medewerkers? Duizenden, zeker. Ja. Alle en, grote hoe, banken. en hoeveel hebben er daarvan meegedaan aan uw onderzoek? Uh, Bijna duizend. En die hebben dan een enquêteformulier ingevuld? Ja, zo moet u dat zich voorstellen. Uh, uiteindelijk hebben ongeveer 750 medewerkers een uiterst uitgebreide enquête met wel meer dan 140 vragen ingeleverd. En die geven die dan geen sociaal wenselijke antwoorden? Nou, dat, dat zou kunnen. En daar hebben we dan uh, in het onderzoek maatregelen voor uh, om dat uh, te voorkomen. En uh, op basis van de statistiek die ik gebruik... kan ik ook meten in hoeverre daar sprake van is. Uh, en achteraf uh, bleek dat binnen de norm te vallen. Uh, die in dit, on dit soort onderzoek uh, gebruikt worden. Dus uh, ik maak me niet uh, zoveel zorgen, of eigenlijk helemaal geen zorgen, dat die sociale wenselijkheid uh, de uitkomsten van het onderzoek hebben beïnvloed. Maar een bank betaalt hij over het algemeen een vast salaris aan mensen en daarbovenop nog een bonus? Hoe werkt dat? Ja, zo moet u dat uh, zich voorstellen. Uh, ik heb het onderzoek met name gedaan in de zakelijke tak van een, uh, een grote bank. En uh, daar hebben alle medewerkers uh, al een, een zekere bonus. Hoewel daar ook natuurlijk veel mensen bij zijn. Uh, in bepaalde delen van de hiërarchie. Waarbij die bonus uh, misschien 10% is. Maar daar zitten ook uh, grote groepen mensen bij die uh, forse bonus hebben. En die, die gedragen zich toch wel ethisch, vindt u, in zijn algemeenheid. De meeste. Ja, en dat kan ik ook wel uh, Vergelijken, omdat wij binnen Nijrode dit soort onderzoek ook bij andere soorten van organisaties doen. Dus we, we kunnen dat met andere type organisaties vergelijken. En uh, deze bank kwam er uh, eigenlijk heel goed uit. Die uh, had een hele lage percentage aan onethisch gedrag. Is het een zakenbank of een consumentenbank? Uh, een zakenbank. Oké, okay. dus daar doe ik normaal zaken mee, ik als consument. Nee, zo okay. kunt u dat zien. Het nee, ja. is echt een bank die zich bezighoudt met het bedienen van, uh, van zakelijke klanten. Maar die, die scoorde dus goed? Uitstekend, ja. En uh, die bank die was dus bereid om dat onderzoek te gaan doen. Heeft u nou ook dingen gezien uh, zonder echt helemaal in detail te treden waar dat onethisch gedrag al mee begint? Hoe klein dat soms kan beginnen? Nou ja, ik meet onethisch gedrag eigenlijk uh, door fijnmazig te kijken naar allerlei verschillende soorten van onethisch gedrag. Uh, dus ik meet uh, in totaal uh, 23 soorten van onethisch gedrag. En ik merk onderscheid tussen die verschillende soorten. Dus het is een beetje lastig om te generaliseren. Maar wat je wel ziet is dat uh, veel onethisch gedrag wat mensen problematisch vinden... en dan gaat het bijvoorbeeld uh, om het intimideren van, uh, van collega's... Uh, pestgedrag, uh, roddelgedrag, dus het soort van gedrag wat medewerkers onderling vertonen... Ja. dat dat relatief uh, wat frequenter voorkomt dan onethisch gedrag richting... Nou ja, klanten of andere partijen binnen zo'n bank. Zou deze uitkomst ook gelden voor Amerikaanse of Britse banken... waar de bonussen vaak nog hoger uitvallen dan in Nederland? Dat is een beetje een, een, een, een lastige vraag... want dat weet je natuurlijk pas als je het meet. En dat heb ik niet gemeten. Nee. Um, maar ik zou me dat wel kunnen voorstellen... want als ik kijk naar de samenstelling van, uh, van deze bank... en ik kijk naar de hier, uh, hoe, hoe die bank in elkaar zit... en naar wat voor soort klanten ze bedienen... Uh, en naar de sociale achtergronden van de medewerkers van die bank... dan kan ik me voorstellen dat dat grote overeenkomsten vertoont... Uh, met die Amerikaanse of met die Britse banken. En op grond daarvan ben ik ook wel uh, uh, geneigd om te veronderstellen... dat de effecten die ik hier meet en die ik hier uh, niet meet... ook een rol zouden kunnen spelen bij dat soort organisaties. Als bonussen nou niet direct leiden tot onedisch gedrag... wat leidt er dan wel tot onedisch gedrag? Uh, nou... Dat is naar mijn idee een cocktail van ingrediënten. Um, en nou, dat kan bijvoorbeeld te maken hebben met uh, nou, de druk die er in zijn organisatie is om bepaalde prestaties te leveren. Het kan te maken hebben met onwetendheid binnen zijn organisatie. Of nou, het gebrek aan moed om uh, bepaalde producten al dan niet te verkopen. Uh, het kan te maken hebben met uh, buitengewoon negatief uh, voorbeeldgedrag van de leiding. Waar in, in mijn onderzoek geen sprake van was. Kortom, het is een, een complexiteit complexe palet aan factoren. En misschien dat het beloningsbeleid... daar nog een, een zekere versterkende rol in zou kunnen spelen. Uh, maar dat is eigenlijk iets wat we in verder onderzoek... Uh, verder willen achterhalen. U krijgt morgen ook een beloning, hè? Ja, daar ga ik vanuit. Ja, U krijgt de titel ja. bij de promotie aan de Nijrode Universiteit. Zaal mag ik u veel succes toewensen. Dank u wel. Zometeen nog, GroenLinks gaat mogelijk in de Eerste Kamer het sociale leenstelsel voor studenten tegenhouden. Grijpt de Senaat de macht? Onder meer daarover buit zich ons politiek forum Midweek Den Haag. Na het nieuws met Dorot Megens. Radio 1, het NOS Journaal. In de Israëlische stad Tel Aviv is een bus getroffen door een explosie. Volgens de politie gaat het om een terreuraanslag. Bij de aanslag zouden tien mensen gewond zijn geraakt. De Israëlische autoriteiten hadden al rekening gehouden met terreuraanslagen... naar aanleiding van de geweldsuitbarsting rond de Gazastrook. De rebellen in Congo trekken zich niets aan van de VN. De Veiligheidsraad heeft sancties opgelegd aan de leiders van de rebellen... die gisteren de stad Goma innamen. Ook is geëist dat ze de wapens neerleggen. Maar de rebellen gaan door met wat ze noemen de bevrijding van Congo. De burgemeester van de Laan van Amsterdam heeft tien gemeenten gevonden... die gedurende een maand de 88 uitgeprocedeerde asielzoekers... uit het tentenkamp in zijn stad willen opvangen. De tentenkampbewoners hoeven in die periode van opvang niet mee te werken... aan een terugkeer naar hun land van herkomst. En in de eitunnel in Amsterdam is een lijnbus achterop een andere lijnbus gebotst. Vier mensen raakten gewond, van wie er drie met nekklachten naar een ziekenhuis zijn gebracht... De bus van het Amsterdamse vervoersbedrijf GVB was de tunnel bijna uit. toen een bus van vervoerder EBS van achteren op die andere bus inreed. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de FM Met Felix Beurders. Tot 12 uur nog ons Politiek Forum Midweek Den Haag en Heimwee. Dat is de titel van een nieuwe voorstelling van het Rode Theater. En die voorstelling gaat over de nostalgie onder Rotterdammers... die uit een ander land komen. Mooi, maar ook een beetje verdrietig. Something's in under our door. Silence soaking through.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 ...uit de krochten van onze discotheek gekropen. Disconnected van Keen uit Engeland. De wittebrotsweken van het kabinet Rutte 2 worden deze dagen weer ruw verstoord. In de Eerste Kamer blijkt GroenLinks namelijk falikant tegen het sociaal leenstelsel... ...terwijl het kabinet had gerekend op de steun van die partij. En door het nieuwe huurbeleid zouden tientallen woningcorporaties om kunnen vallen... ...zo hoorden we gisteren. Volgens D66 is het namelijk een nieuwe bom onder het regeerakkoord. En de steun van die partij is wel hard nodig om deze plannen door eveneens de Eerste Kamer te krijgen. Ik praat erover met Peter Kee, hij is politiek redacteur van Paul en Witteman... en met Francisco Viola, eindredacteur van de opinie- en debatsite Joop.nl. Heer, goedemorgen. Goedemorgen. Heer. Een alarmerend rapport van de toezichthouder... het Centraal Fonds Volkshuisvesting over de woningcorporaties. Eh, door de kabinetsplannen, als de verhuurdersheffing doorgaat... dan dreigen 41 corporaties failliet te gaan. Is dat inderdaad een nieuwe bom, bom die hangt boven Den Haag? Peter Kee? Ja, er is wel wat aan de hand. Want, uh, dit gaat om een uh, besparing van 2 miljard. Die is ingeboekt. Um, en die komt in gevaar doordat de, de woningen minder waard worden. En de huren mogen gebaseerd worden op de, op de waarde van de woningen. Die dalen. Um, en dat betekent dat die huren minder hoog worden. Tegelijkertijd moeten die woningcorporaties... Uh, 2 miljard meer belasting afdragen aan de overheid. Um, dus die krijgen minder inkomsten, moeten meer geld afdragen... En zeggen nu van, nou ja, als dat zo moet, dan uh, stoppen wij met bouwen. En dat is logisch. Projectontwikkelaars kijken naar wat brengt uh, zo'n project op op de lange termijn. Krijgen er minder geld voor. Dus zeggen dan van, oké, okay, we gaan niet bouwen. Nu is het zo dat blok, dat hele plan nog moet gaan invullen. Dus de toch gewone die er onder andere ja, over gaat. Die niet? zegt dan van, oké, okay, het is nog niet helemaal klaar. We gaan het nog nader invullen. Maar eigenlijk is die tijd er helemaal niet. Want ja, uh, er wordt al gestopt met bouwen. Dus dan heb je wel echt een probleem, weet Maar je wel, het zeker? kabinet, eh, VVD en PVDA, hebben zich gebaseerd op cijfers van het CPB uit 2009. Dus die waren achterhaald en die, die we weten allemaal dat de, de woningen dat de prijzen van de woningen dalen. Dus ja, het is op zich begrijpelijk dat, dat, dat andere onderzoeksinstituut het uh, fonds voor de hoe heet ja, het ook Ja, dat die uh, tot andere conclusies komen. Ja, Tweede Kamerlid Kees Verhoeven van D66 zei gisteren... ze moeten het regeerakkoord weer herzien. Deze plannen zijn problematisch. Dat, dat gaat inderdaad gebeuren? Nou ja, kijk, zij zeggen steeds... doordat het zo snel is gegaan die formatie... moeten er steeds dingen nader worden ingevuld. En dat zal hierbij ook gebeuren. Maar je kunt dan niet denken aan een termijn van twee maanden of zo. Want ja, als de, de bouwmarkt op, op slot gaat... dan heeft Nederland gewoon een groot probleem. Er moet wel gebouwd worden. Tenzij je heel cynisch denkt en zegt... Als er minder gebouwd wordt, minder woningen komen, dan gaan er stijgen. De, de nee, prijs van de woningen vanzelf Dit van is stijgen. Volgens mij. Waar we je weten. Wat je nu ziet, is wat wel de bezuinigingsbom wordt genoemd. En die bedreigt heel Europa. Je gaat heel streng bezuinigen op de maatschappij, op heel veel dingen. Wat zie je daardoor gebeuren? De burgers verliezen het vertrouwen in de economie, gaan zuiniger worden, gaan minder uitgeven. Dus alles gaat omlaag. Dus waardoor je minder inkomsten krijgt, waardoor je dingen minder waard worden, waardoor je nog meer moet gaan bezuinigen. Nou, en dat is dus. En gewoon de spiraal naar beneden. Die, hoe harder je gaat bezuinigen, hoe harder maar naar verbij. Maar ze gaan. natuurlijk gedacht. Er zit geld bij die woningcorporatie. Ja, maar dat zat er dus dat, inmiddels niet meer. Want ze baseren zich op cijfers van twee jaar geleden. Nu wat zie je gebeuren, er wordt gerommeld aan die hypotheekrente aftrekken. zal het door snel. Daardoor zullen die prijzen van die huizen niet, echt niet snel gaan stijgen. Mensen zijn benauwd om te verhuizen, weten niet wat er met hun huis gebeurt. Dus alles komt vast te zitten. En dat heeft te maken met het feit dat je zegt van oké, okay, we gaan. Alles. Hè. We gaan de duimschroeven aantrekken. We gaan de broekriem aanhalen. We, het wordt slecht. Er worden voortdurend verhalen verteld... alsof de grootste ons staat op te wachten. Nou, dan gaat iedereen stilzitten. En als je stilzit, kom je niet vooruit. Nou, en Dit moet wel worden aangepast natuurlijk. Want D66 heeft onder andere in de Eerste Kamer... daar gaat het om, niet in de Tweede Kamer, een sleutelrol. Ja, zeker. En D66 is in principe ook voor deze plannen... al hadden die een miljard minder ingeboekt in hun verkiezingsprogramma... omdat ze bepaalde uh, punten van dit, deze ellende al zagen aankomen. Maar het is een, een meer voorkomend probleem. Vaker dan we hadden gedacht misschien... dat dit toch meer een gedoogd kabinet is dan we vooraf dachten. Gisteren bleek ook dat de Eerste kamerfractie van GroenLinks... de invoering van het sociale leenstelsel niet ziet zitten. Ook zo'n ongename verrassing lijkt mij voor het kabinet. Uh, zeker, want ze dachten GroenLinks en D66 gaan we mee in het plan. En uh, D66 heeft ook gezegd van... we gaan constructief meedenken met dit kabinet... Uh, nu is het groen links dat dwarslicht. en dat, be dat best wel een paar flinke eisen stelt. Nu kun je denken van nou ze komen ze halverwege tegemoet en dan zal het wel goed gaan, dan zal het wel door de eerste kamer komen, maar dat zal natuurlijk een, uh, een procedé zijn dat veel vaker gehanteerd zal moeten worden en dan verlies je toch een deel van die uh, fors ingezette bezuinigingen... Gaan dan, uh, gaan dan niet lukken, lijkt me. Francisca van Jolen, Samson, heeft al onmiddellijk gereageerd. Hè? Ja, maar volgens mij gaat het dus om dat ze hier dit al een beetje hebben zien aankomen... toch tijdens de formatie, maak je mij niet wijs. En dat daarom, dat er, a, het zo snel is gegaan. Want ze zeiden van jongens, het heeft geen zin om hele nauwkeurige afspraken te gaan maken... tot in detail. Niet alleen is dat slecht voor de stemming, maar bovendien... dat gaat ons in de Eerste Kamer toch nooit lukken. Dus ze moeten speelruimte hebben waarbij ze uh, cadeautjes kunnen uitdelen aan partijen... om ze een beetje gaan te De Dit is tactiek nou, het is geen tactiek. Het is wat Peter zegt, het is meer een Zij zullen moeten opereren met uh, steun van partijen die niet in de coalitie zitten. En dan krijg je een beetje de situatie die moet doen denken... aan wat Wijfels voor de verkiezingen zei. Hè? Die zei van, we moeten ach, op naar een andere manier van regeren. We hebben een kabinet nodig van één of twee partijen... die noodzakelijkerwijs niet een meerderheid hebben in de Tweede Kamer... maar die moeten per onderwerp gaan kijken of ze daar een meerderheid kunnen halen. Nou, we hebben wel een kabinet met een, kabine met een meerderheid in de Tweede Kamer... maar niet in de Eerste Kamer. En je ziet dus een beetje, dit gaan ontstaan... En dan gaat het erom wie kan het best onderhandelen. En daarbij valt op dat we inmiddels een soort veertiende minister hebben... Een premier zonder portefeuille, dat is Diederik Samson... die ik overal sta het kabinetsbeleid zie verdedigen... alsof hij de premier is. Peter K. Nou ja, kijk, ik doe het mij vooral denken aan de biegstoolprocedure... die Lubbers vroeger vo volgde. Dat was als er problemen waren, dan liet die mensen bij zich komen... en dan ging hij er uitgebreid mee praten... En dat zal Rutte nu ook moeten doen. Die zal de, de, de deur tussen de Algemene Zaken en de Eerste Kamer... die gewoon met elkaar verbonden zijn. Dus je hebt gewoon een, kunt gewoon een tussendeur openzetten. Nou, dat zal hij wijd open moeten doen. Hij zal die mensen in het toordetje moeten laten komen. moet uh, daar gaan zeggen van, nou, wat willen jullie dan? En uh, op die manier onderhandelen over met al die partijen die er zitten... en bij wie hij de steun zoekt. En uh, op die manier aan zijn meerderheid komen. Hij heeft het al één keer gedaan, hè, met uh, de Hedwiggepolde... toen liet hij zo'n zeus statenlid, meneer Robinson... Bij zich komen en uh, die kwam bij wilde zeggen hem en die gaf toen de steun voor dat, voordat uh, in ruil voor een, een zetel in de Eerste Kamer, geloof ik, gaf hij de steun. Die is nu vreselijk teleurgesteld. Die is nu heel erg teleurgesteld, maar dat zal hij veel vaker moeten doen. Dus dat wordt heel interessant hè, bij dat torentje. En er komt nog bij dat Buma afgelopen zondag al heeft aangekondigd dat ook de CDA-fractie niet zal instemmen. Die hebben nogal wat zetels in de Eerste Kamer. Ja, want toen de zei de CDA-fractie, in... meneer Terfsen zei toen: van ja, nou, dat is lekker de, de, de fractieleider in de Eerste ja. Kamer die zegt weer: nou, Buma heeft voor zijn beurt gesproken ja. met zoveel woorden. Ja. Dat is natuurlijk uh, dat, interessant. Dat betekent dus dat Buma niet de leider van het CDA is. Want de leider spreekt niet voor zijn beurt. Dat weet je zeker. <lacht> nou ja, dat lijkt me wel. Of misschien Een dat senatoren niet voor zijn beurt. denken nee. van... wij, hebben, wij, het, wij ja. mogen echt nadenken, we mogen ja. toch reflectie doen. Dus dat, dat werkt niet. Maar in feite blijkt, blijkt dat het kabinet zich waarschijnlijk verkeken heeft... op de tegenwind die er kan komen uit de Eerste Kamer. Uh, ik denk dat ze daar veel makkelijker over gedacht hebben. Dat die mensen, dat die senatoren wijs zouden zijn... en uh, wetten op hun inhoud zouden beoordelen... Maar, ze vergisten zich. De, twee, de Eerste Kamer is wel degelijk een politiek instrument in, de, ik, in deze in dit Ik denk dat ze zich helemaal niet vergist hebben. alles wat het kabinet uitstraalt, is dat je tegenstellingen moet overbruggen. Dat je geen partijpolitiek moet bedrijven, dat je dat niet komt. Dus voor de, daar gaan zijn die, die partijen ja, die. Als je de Kamer... agenda hebt om 46 miljard te bezuinigen, en je neemt heel harde maatregelen. Mm -hmm. En op al, elk van die maatregelen valt van alles af te dingen. Dat gaat dus ook en... gebeuren. Ja, dat, maar dus ja, het hoeveel, wordt permanent onderaf. Wat haal je dan over? Dat wordt permanent onderhandeld. Nou, dus wat hebben ze? Wat, wat ik denk. Wat ze, ze zetten heel hoog in met de bezuinigingen. Heel hoog. Nou, en dan uh, ga je kijken hoe ver je kan komen. Dat ja, ons maar... wordt steeds verteld dat die bezuinigingen heel hard noodzakelijk ja, zijn. Ja, dat zou ik ook vertellen als ik Rutte en uh, Samson was. Maar dat, ik denk dat, dus dat het niet zo is en dat ze zo gaan schipperen. En dat het. Uh... En ondertussen hebben ze wel die somberheid in ons land uh, gecreëerd. Ja, net dat, al is, dat is waar ze heel snel en... vanaf moeten. Want het is wel een kabinet van teleurstellingen. Ja, maar dan heb je het twee van twee slechte. Uh, dan heb je het slechtste, zeg maar. Want ja, we hebben en somberheid. En we, nee. we hebben gezegd, we gaan heel veel bezuinigen en dat bezuinigen en dat doen we niet. Luister, nou, dit is de aanloop. Kijk wat er gebeurt, is dat dit kabinet is... Uh, de, iedereen is een beetje teleurgesteld. Uh, Rutte die zal zich ontpoppen als een manager, die regelt het allemaal, die fixt het dan een beetje op zijn lubriaans. En dan zijn we er toch nog tevreden dat hij het voor elkaar heeft gekregen. Francisco, je hebt een baas van Joop.nl... Ja. en daarop ja. staat een nieuwtje. En het gaat over de minister van Buitenlandse Zaken. Ja, Frans Timmermans, yes, dat is een Facebook-junkie, mag ik wel zeggen. Iemand die al jaren op Facebook zit, daar ruim 5000 vrienden hebt. Het maximum wat je daar mag hebben, anders had hij er misschien wel 14 miljoen. Nee, ik ben bezig. ook vriend. Ik zit er ik, ik, ben, ik ben ook nog vriend van hem. En daar doet hij verslag van zijn dingen en ja, zijn overwegingen. Tot en met zijn zondagochtendwandelingen enzovoort. Heel, dus heel erg leuk. Doet hij altijd heel aardig. Uh, en dat is nu met het Gaza-conflict ontwikkeld. Ja, is dat er, wordt daar een soort propaganda-oorlog gevoerd. Uh, sinds hij minister is ook. Je ziet dat de trollen erop druiken. Dat zijn de mensen die een beetje lopen te stoken om te kijken wat er allemaal gebeurt. Je ziet dat ja, van die LPF-achtige figuren hem um, daar uh, met zijn postings aan de haal gaan. En hij dreigt nu zijn Facebookpagina te sluiten. En dat gaat hem echt aan het hart, want hij is daar. Er, zoals ik zeg, een beetje aan verslaafd. Sowieso zal die dat misschien wel moeten. Omdat je kan je nog herinneren, we hebben het er wel eens over gehad, er is een handboek voor uh, ministers, hoe ze omgaan met sociale media. En daar staat expliciet in: je mag het alleen gebruiken uh, om je beleid uit te leggen. En niets mag gaan over je persoon. Nou, bij, uh, bij hem gaat het over zijn persoon, zoals bij Maxime Verhagen destijds ook, zijn Twitter-account. Dus misschien moet hij hem wel. Afschermen. Ja. Hij zei het al bij het voorstel van het nieuwe kabinet... Hoor, dat, hij er, dat hij er veel minder op zou zitten. En uh, dat doet hij ook wel minder. Want over Roda laten. lees ik niks meer. Dat was hij, altijd het leukst. Ja, hij kan het niet laten. Maar het, ik vind het wel jammer... want het is wel bijzonder als je zo'n interactie hebt. En ik vind het ook leuk om dat soort inkijkjes te krijgen... in de politiek die je anders niet zou krijgen. Francisco van Jolen, eindredacteur van de Opinie en Debatsite. Joop.nl en Peter Kee, redacteur van Pauw en Witteman. Tot het volgende Forum Midweek Den Haag. Emiliana Torrini zingt en drumt. because Nou, het gaat in ieder geval goed goede keer. Deze dame uit IJsland met een Italiaanse naam. Dat komt door de vader, geloof ik. En dit jungle drum, dat komt al uit 2009. De .fm. In het gebouw van het Rood Theater in Rotterdam is een café nagebouwd. Als bezoeker van de voorstelling Heimwee kan je dan naar binnen. En dan hoor je verhalen van mensen voor wie Nederland het tweede thuisland is. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent naar het rode Theater geweest. Ja, klopt. En die voorstelling die gaat precies over wat de titel zegt: Heimwee. En dat is een verlangen naar vroeger, naar thuis. En met het Theater leggen Nederlanders met hun wortels over de hele wereld hun ziel bloot. en Ze vertellen hun waar gebeurde verhaal. Dat doen ze in woord en in muziek. Nee. Hier horen we Nimo Hodun en Beppe Costa. Beppe is acteur en muzikant bij het Rode Theater en komt oorspronkelijk uit Italië. En Nimo komt oorspronkelijk uit Somalië. Ze is geen actrice, maar ze speelt dus wel in deze voorstelling. Ze kent het gevoel van heimwee heel goed, zegt ze. Maar dat is niet per se een heimwee naar Somalië. Ja, eigenlijk meer naar, naar mijn jeugd dan naar het land zelf, zeg maar. Je kan, ja, je kan altijd terug en als je dan terug gaat, dan besef je eigenlijk dat het niet hetzelfde is. Of dat wat je mist of verlangt uh, uh, er niet meer is. Want je bent terug geweest in Somalië? Ja. En hoe was dat? Uh, ja, dat was heel uh, vreemd inderdaad. Ik ging echt op zoek naar die herinneringen wat ik had. En je gaat echt op zoek naar dat beeld en klopt dat nog? En uh, ja, het verlangen. En ik want hoe lang kon... ben je in Nederland inmiddels? Ik ben nu 18 jaar in Nederland. Uh -huh. En uh, dus 20 jaar had ik zeg maar mijn oude huis en zo niet gezien. En het was heel apart, want de kleur was veranderd, alles was veranderd. De boom stond nog wel voor de deur, maar het was zo anders dan, ja. uh, dan ik het gedacht had. Dus. Ja. Ja, Nimo vertelt haar verhaal in de voorstelling Heimwee van het Rode Theater. Net als Francisco de Brito. Hij is oud-wereldkampioen kickboksen. En komt oorspronkelijk uit de Kaapverdische eilanden. Of van de eilanden, zeg je dan. Hij heeft dezelfde heimwee als Nimo. Maar uh, dat het meer met de kindertijd heeft te maken dan met het land zelf. Okay. En hij merkt dat het sterkst. Als er bepaalde dingen in het leven even niet zo gaan als je wil. Soms heb je ook steun van, uh, van mensen nodig. En ik ben eigenlijk... Ik ben een oma's kindje geweest. Als ik moeite met iets had, ging ik altijd naar oma en naar opa. Maar nu, ja, het besef je dat je je eigen leven hebt en je moet het nu zelf doen. En gek genoeg, uh, door de heimwee ga ik alsnog met mijn opa en oma, ondanks dat ze er niet zijn, ga ik nog met ze praten. van: uh, Ben je er nog? Zie me waar je bent. Uh, geef mij eens een idee. Je kijkt een beetje naar boven nu? Ja, ja, ja, ja altijd. Ik kijk, uh, soms ben ik thuis en uh, als ik, uh, bijvoorbeeld als uh, mijn kinderen naar school gaan of ze zijn weg, en dan vraag ik altijd aan op mijn opa en oma van uh, ja, zoals je me altijd beschermd hebt toen ik klein was, bescherm alsjeblieft mijn, uh, mijn kinderen. Ja. Ja. Je knikte in instemmend. Mm, ja, nee, maar ik, ik, we hebben heel vaak denk ik over in de voorstelling... dat uh, als je eenmaal uh, ja, ouder bent geworden... maar als je, je ouders bent verloren of je bent iemand verloren van je kindertijd... dan is dat ook heel sterk verlangen. Dus ik, ik uh, denk wel, want mijn moeder is overleden... en dan denk ik ook terug in het heimwee is ook heel sterk is ook verbonden met haar... en wat zij deed en hoe ik erbij voelde en al die ervaring. Dus, die bescherming van uh, ja. de vader. Ja. Ja. Dus, dat, dus ja, dat is ook een een, een weemoed zeg maar naar, naar, naar iemand. Ook Bijvoorbeeld, je zei wanneer heb je heimwee? Er zijn heel veel momenten, maar in deze dag moest ik denken. Elke jaar, als de Kerstverlichting verschijnt in de stad, ja. <laughs> dan krijg ik heimwee. Voor twee redenen: a) omdat het een heel zettel lelijk en in Turijn de in Turijn is het veel mooier ja, ja. om te beginnen. Turijn de omdat, plaats waar, waar u vandaan maar, komt. Ja, en omdat, omdat daar uh, wordt elke staat aan een kunstenaar gegeven. En dan gaat hij met licht uh, iets echt mooi maken. Maar kerst is altijd zo'n vaste moment waar ik met mijn familie... en mijn familie bedoel ik in Turijn, voor de kerstavond wil ik daar met hun zijn. En als die kerstverlichten komen, dan vind ik... oh. Ja. Daar gaan we weer. Cadeautjes kopen en uh, ja, daar was het. Ja, Beppe Costa, hij kreeg veel bijval van zijn medespelers toen hij dit vertelde. En hij is dan ook wel een beetje een gemoedstoestand die bij die laatste weken van het jaar hoort, natuurlijk. Met Rood Theater laten ze zien dat het een universeel gevoel is. En ze spelen dit stuk in een theaterzaal die is omgebouwd tot een zeemanskroeg. Met dan de wand posters van de Holland-Amerika-lijn en landkaarten. En die kroeg wordt dan eventjes het centrum van de wereld... waar iedereen samenkomt. Wij merken, terwijl we dit aan het doen zijn... dat inderdaad Heimde heel breed is. En dat het niet heel specifiek is van iets van alleen maar migranten... maar van ja. zeemannen bijvoorbeeld ook. Die, ja, nee, die, die mensen nemen, nemen het altijd. Ik, bedoel, ik zou nooit vergeten, die was in uh, St. Pieterplein uh, in, uh, in Rome... De stad van het land waar de koffie een van de lekkerste is van de wereld. Zeggen ze die Nederlanders, niet ik. Volgens de Nederlanders. Ja, en daar was een kerk uh, in Sint Petersquare. En Dat is een uh, Nederlandse gemeenschap. Die daar op zijn middel heeft een kerk. En dan zaten ze allemaal buiten koffie te drinken. En wat denk je? Hadden ze die potjes compleet meegenomen uit de Nederland. En dan denk je, jullie zijn gek. Ja, maar dat doet, de Nederlanders doen dat wel heel veel. Want als je, je hebt dat toch ook in Loretta Mar... of ik weet niet, in een van die Spaanse ja. steden... waar je alleen maar Nederlands uh, kan eten. Dus het is denk ik voor, ja, voor iedereen die, die, ja, die gewoon iets mis... Ik denk iedereen heeft wel heimwee. Ja. Ja. Veel verhalen over heimwee. dus. Echte verhalen in het rode Theater in Rotterdam. Heb je nog wat meegenomen? Jazeker, ze hebben nog even wat gespeeld. Beppe Costa en Nimo Hodoun. Mm. niet en niet. Muziek uit de voorstelling Heimwee. Tot wanneer wordt die gespeeld in Rotterdam? Tot 2 december in eigen huis daar bij het Rood Theater. Roo Theater, maar wel een prachtig café. Mm -hmm. ja. Vanavond kunt u natuurlijk de hele avond kijken naar Champions League voetbal van Ajax, Borussia Dortmund, via Schalke 04, Olympiakos tot Anderlecht, Milan en Manchester City, Real Madrid. Het spektakel begint met de voorbeschouwing van Ajax, Borussia Dortmund... om kwart over acht op Nederland 3... en de wedstrijd zelf begint om kwart voor negen... gevolgd door dus de highlights uit al die andere wedstrijden. Voor andere liefhebbers is er de BBC-documentaire Super-Sized Earth. Dat is een driedelige serie die de grootste en de meest ambitieuze... bouwsel van de laatste jaren. Denk aan dat hoge, superhoge gebouw in Dubai... Maar er komt nog veel meer langs. Om 9 uur op BBC 1. En het lijkt op televisie ook wel de Israël-Palestina-week. Vanavond een import opnieuw een documentaire. De documentaire Cinema Jenin over dat onderwerp. Die gaat in dit geval over een bioscoop in Jenin... die tot de Intifada in 1987 een belangrijke ontmoetingsplek was. De regisseur van de film deed een poging de bioscoop nieuw leven in te blazen. De Bioscoop, de mensen en moeizame culturele verhoudingen om 5 voor elf op Nederland 2 in import. Jurgen van den Berg is aangeschoven om te vertellen over zijn programma Lunch. De Koninklijke Bibliotheek is de afgelopen zes jaar heel druk geweest... om allerlei kranten toegankelijk te maken, digitaal toegankelijk. 8 uh, miljoen kranten maar liefst. En dat heeft geresulteerd in de databank Digitale Dagbladen. Daar gaan we zo meteen over praten. Mediaforum met uh, Jan Kuiterbrouwer en Paul van der Lucht. De laatste is de baas bij RTV Utrecht. Die andere is journalist en taaldeskundige. En om half twee is stand.nl. Het regierakkoord is rampzalig voor de woningbouwverenigingen. Dat is de stelling. Kees Verhoeven praat... Met Tweede Kamerlid voor D66. En die zegt al: D66 onthoudt zijn steun in de Eerste Kamer als het voorstel wat er nu zo ligt. En dat 2,5 naar 2 miljard moet gaan opleveren als dat zo doorgaat. Dus ik ben heel benieuwd wat die voorover nog meer aan politiek nieuws gaat vertellen. in lunch onder leiding van Jurgen van den Berg. Jij krijgt de tijd wel vol, Jurgen. Ja, zeker. Tot zo. Surf naar de gids.fm. Tot morgen allemaal.